Voor angst te zaaien. Dat zei hij op een congres van zijn partij in Breda. Pechtold speelde in op de grote aanhang die zich in de peilingen aftekent voor de PVV. En wil doorgaan met het benoemen van wat er... Is. En dat zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM! Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur.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 Ben verzekerde de Afrikaanse leiders dat China steun voor het continent van blijvende aard is. In Kaatsheuvel is een verkeersregelaar aangereden en mishandeld. Dat gebeurde bij een hardloopwedstrijd. Een automobilist reed de verkeersregelaar aan, waardoor de man op de motorkap viel. Vervolgens stapte de bestuurder uit en sloeg de verkeersregelaar in het gezicht. Daarna vielen er over en weer klappen. De automobilist, de man uit Goorlen, is aangehouden. Hij verklaarde dat hij wilde parkeren op een vrije plek, maar dat de verkeersregelaar bij de wedstrijd in Kaatsheuvel hem tegenhield. De synagoge in Dresden, in het oosten van Duitsland, is afgelopen nacht beklad, onder meer met hakenkruisen. Dat gebeurde aan de vooravond van de herdenking van Kristalnacht, de nacht waarin in 1938 een grote klopjacht op Joden werd gehouden. Daarmee begon de systematische Jodenvervolging in Duitsland. De Joodse gemeenschap in Dresden heeft geschokt gereageerd. Van de daders ontbreekt elk spoor. In de eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen ADO met 5-1 gewonnen. psv speest Toyvonen scoorde vier keer. De wedstrijd lag een tijdje stil wegens spreekkoren. AZ en Feyenoord speelden gelijk. In Alkmaar werd het 1-1. Cizé scoorde al na 5 minuten voor Feyenoord. Na rust maakte Holman gelijk. Heerenveen won de uitwedstrijd tegen Utrecht met 3-2. En Nak won thuis met 4-0 van Willem II. De topper Twent Ajax is nog bezig. Het weer. Vanavond en vannacht plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 5 graden. Morgen overwegend bewolkt en plaatselijk wat regen of motregen. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.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 En Mike die, uh, doet alles met financiën enzovoort. Daar is hij dan heel goed in. Ja. ja. Dat is wel wel. ja. ja. Dus zo vullen jullie elkaar heel goed aan eigenlijk ja, met elkaar. De... Maar jullie zijn altijd met elkaar op het strand, want daar zijn de trainingen, begrijp ja. ik. Hè? Mm -hmm. Nou, voornamelijk op het strand natuurlijk. Soms als het uh, uh, ernstig vloed is, dan uh, gaat het niet. Nee. En dan gaan we naar de duinen. En soms als het uh, app is, dan gaan we ook naar de duinen. Het is gewoon ja. ook lekker trainen in de duinen en op de boulevard. G -M -M. G -M. It's be all we Treat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 dan denk ik dat niet dit moet komen. Ja. Nou, dan zeggen wij, maar, nou prima, Mike die uh, gaat vandaag gewoon even één op een met, uh, met jou aan de slag. Oh ja, dus ja. Uh, jullie zijn heel flexibel, ook ja. omdat je met z'n vier ja. aan het trainen bent en, Ja, ja. Dat maakt het ook wel wat prettiger. Ja. En voor welke leeftijdscategorie is het? Jullie zijn heel jong, nog onder de 25 begrijp ik zo? Ja, we zijn... Uh,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 hartslagmeter, hartslagmeters voor van Polar en daar kunnen we dan mooi mee trainen, want daar kan je ontzettend veel mee doen. Nou, oftewel, Runners World creëert voor ons heel veel mogelijkheden. Ja, dus dat is wel heel en de mensen die bij ons trainen krijgen 10% korting in de winkel. Dus dat is ja, nou dat scheelt wel scheelt hoop op als je een nieuwe hardloopschoen koopt. Ja, die je absoluut daar moet kopen, want het is echt een hele goede winkel. Ja, ja, want mensen die dus mee gaan doen met jullie op het strand lopen, zo noem ik het even.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 nou ja, goed, die staat er nu natuurlijk niet, maar ik denk dat heel veel ja. mensen wel weten wat we. het is. Het is een partij na aangesloten, Havana daar een beetje. Ja, ja, ligt ja. ja. Oké. Okay.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 Ja, Kunnen ze zien okay. hoe dat er nou precies aan toe gaat? Ja, nou, hartelijk bedankt voor deze informatie. Ja. en heel veel Je succes.